Twee soorten kwaad binnen de mens. In elk mens zonder uitzondering zijn er twee tegengestelde soorten kwaad, die zich manifesteren in hun overeenkomstige, opeenvolgende toestanden. Het ene soort kwaad heet wanhoop dat zich geleidelijk aan transformeert, in een gevoel van van onderdoorgaat, uiterste wanhoop, wanhoop, die zich in de geest voordoet, als een duidelijk negatief, destructief gevoel, dat op een of andere manier, verduistering brengt in zijn stemming, waarneming van het leven, handelingen, enzovoort. De andere vorm van kwaad heet hoop, of verwachting, met andere woorden precies het tegenovergestelde. Ondanks zijn ijdele tussen aanhalingstekens, eerbiedige, morele, verledenlijkheden, vertegenwoordigt deze het meest serieuze, taai, zware soort kwaad. Het probleem is, dat onder zijn uiterlijke zoete bedekking, van goede wil, de zogenaamde verwachtingen, van geschenken, van Sinterklaas, de, tandenvee, Jezus Christus, ongeacht of het iets materieels is, eh, eh, gezondheid, of verwachte redding, in het hiernaamal, Het de mens wegtrekt van zijn innerlijke concentratie, van zijn actieve individuele controle over zijn stemming. Het ontneemt hem van al zijn vrijheid om te denken, te verlangen of te handelen, en daardoor van elke praktische wijze om zichzelf te bevrijden van zijn verborgen, Kwaad. Daarom dat iedereen die hoopt zich in feite in de toestand van het ergste kwaad bevindt. Hoop is de moeder van het meest verschrikkelijke kwaad en de ware vijand van een mens. Er is altijd een tastbare, ware manier om jezelf niet over te geven aan de toestand van kwade wanhoop en daarmee uiterste wanhoop. Aan het begin van hun manifestatie verschijnen zij waarneembaar, onthullen zich op een duidelijke manier aan ons, waardoor het mogelijk is om met deze soorten kwaad te werken en zich actief te onttrekken aan hen, voordat het te laat is in hun vroege stadie. Een mens die zichzelf niet wil bedriegen, welke toestand nog moet worden bereid, zal zeker instemmen om de bron van kwaad te zien in zijn huidige toestand, in plaats van een of andere, andere verzonnen, aantrekkelijke zoete leugen, genaamd hoop, die het meest walgelijke, afschuwelijke kwaad bedekt. Het is onmogelijk om zich te ontdoen van dit kwaad, genaamd hoop, want listig versluiert het de geest en de wil van de mens, die streeft naar volmaking. Daarom dat zodra je een spootje hoop hebt, voelt, je moet streven om alle inspanning te doen om haar, mogen zij vervloekt zijn, te verslaan om haar zo snel en effectief mogelijk uit je toestand te verwijderen, zodat zij stopt om jouw levenskracht van je weg te laten vloeien. Ik denk dat dit genoeg voor jou is, om over mijn woorden te mediteren. En degene die zij diep in zijn hart heeft laten binnenkomen, dat kunnen er, dat kunnen er niet veel zijn, ik zal in staat zijn om te werken aan alle soorten manifestaties van zoet en bitter kwaad, kwaad terwijl die een waakzaam oog houdt op de zware inspanning die nodig is, om het zoete kwaad, de hoop, te corrigeren. En aan de anderen, en aan de anderen die de diepe betekenis van mijn woorden, waarachter de geestelijke wetten van de schepping gaan, nog niet kunnen bevatten, geef ik mijn vriendelijke, vriendelijke advies. Haast je niet om het te weerstaan. Ik probeer niet om je ergens in te laten geloven. Ik geef een mens alleen de mogelijkheid, de methode, om het op zichzelf te verifiëren in de praktijk van alle dag hoe je jezelf van allerlei soorten kwaad kan bevrijden vooral van de ergste de hoop